Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Evenementenorganisaties zijn woedend op het kabinet. Volgens de nieuwe coronaregels mogen evenementen alleen doorgaan als iedereen zit. Die regel geldt tenminste tot 13 augustus. Ruim 30 organisatoren van Milkshake tot de Zwarte Cross stappen daarom naar de rechter. Want dit weekend moesten er al een paar festivals worden afgebroken. Ja, het is wel echt klaar nu. Het geluid is net allemaal uit, het, uit de mainstage gehaald. Hopen dat het snel leeg is. want. Uh... Dan is voorbij. En ook festivals na 13 augustus komen in gevaar, zeggen ze. Omdat het qua voorbereiding niet te doen is om zo lang op een definitieve go te wachten. RTL Boulevard is vanavond weer live op televisie geweest. Afgelopen weekend gingen de uitzendingen niet door na een serieuze dreiging. Presentatrice Vivienne van den Assem kwam er aan het begin van de uitzending op terug. Ik moet zeggen dat misschien wel de beslissing uh, hè, om ook gisteren niet op zender te zijn... een van de lastigste is geweest die we moeten maken. Want als ik noemde het net al, er is nog nooit niet een uitzending van Boulevard geweest. Nee. Boulevard kwam niet vanuit de studio op het Leidseplein in Amsterdam, maar werd vanaf een geheime locatie op het Mediapark in Hilversum uitgezonden. Op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle staat een vrachtwagen in brand. De rest van de avond blijft de snelweg richting Apeldoorn, daarom dicht. In de vrachtwagen lag een lading rubber en kunststof. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle, maar is nog bezig met nablussen. En Travis van 18 uit het Verenigd Koninkrijk heeft een wereldrecord te pakken. Hij is de jongste persoon ooit die in zijn uppie een vliegreis om de wereld heeft gemaakt. Vanmiddag landde hij op het vliegveld van Teuge in Gelderland. Het voelt echt geweldig. Het is zo'n relief om hier te zijn. Uh, en yeah, see ziet iedereen hier, het is ook een relief om te weten dat het over is. Maar ik weet niet wat ik nog nog ga doen this dit nu. Yeah. Travis zegt dat hij zich geweldig voelt en dat het een opluchting is om te weten dat het voorbij is. Maurice was erbij toen Travis landde. Hij bouwde mee aan het vliegtuig. Hij is heel. Daar zijn we al heel blij mee. Het is natuurlijk het toestel wat de hele wereld heeft rondgevlogen. Heel veel landingen heeft gemaakt. Heel veel uren door de lucht heeft gevlogen. Perfect. Wij zijn reet trots eigenlijk. Het weer nog meer bewolking vanavond met kans op regen en onweer. Vannacht niet kouder dan 16 graden. Morgen bewolkt met regen in het oosten en zuiden en 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een flinke file op de afsluitdijk de A7 vanuit Friesland naar Noord-Holland. Tussen Breesanddijk en Den Oever is de vertraging 20 minuten.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 Het de, de uur inluiden, de tweede uur wel te verstaan. krijg kreeg iets binnen waar ik toch een beetje treurig van word. Want deze band is op te houden te bestaan. Portland Row met Taking Back. Ja, vandaag kreeg ik de mededeling. De band is ter ziele. Dat vind ik toch wel een beetje jammer. Want pittige muziek uit Alkmaar dat is er niet meer bij. Um, welkom in dit uh, tweede uur. We gaan zo direct uh, uh, luid en duidelijk uh, luisteren naar een semi akoestisch optreden van The Arters. Ik heb het al uh, meerdere malen aangekondigd. Uh, ook op de sociale media, op Instagram staat er al iets op uh, waar uh, je bij een indruk kunt krijgen wat de band vanavond uh, laat horen. Dus dat straks tussen 8 en 10. En natuurlijk hebben we ook gewoon fijne muziek... die we dus een beetje tussendoor kunnen draaien. Nou, ik had al eigenlijk nog een beetje een reservelijstje klaar. Voor het geval dat we het nog een beetje ook nog in tijd ja, over zouden hebben... of wat dan ook. En nou, uiteraard dan kan hij natuurlijk nu ook niet ontbreken... in dit gedeelte van het programma. Want als je hem in februari hem al op het lijstje hebt staan... Het is nu al hartje zomer. Dan doen ze het in Amsterdam met vijf wel iets goed, denk ik eerlijk gezegd. Albulie remember. Dat, uh, dat is uh, dus uh, deze van uh, Von V. Dat is leuk. Ik had uh, de introductie in gedachten uh, en uh, uh, de introductie moet even op zich laten wachten. Maar um, wat uh, kan ik zeggen, dat, uh, dat is uh, een onderdeel van de EP uh, Robbing uh, Make It Worse, als ik het uh, wel heb, zo heet uh, de, de, de EP, waarop ze het uh, uit hebben gebracht. Ja, Robin Makes it worse. Ik, ik, ik was toch wel heel erg uh, redelijk uh, geïnformeerd, uh, dacht ik uh, zo te weten. Uh, dat is. Uh, dat is. Uh, dus. Uh, dat zijn uh, de mensen van Volveen. Nou, moet ik iets uh, heel erg uh, vaktechnisch uh, vol gaan kletsen. Want. Uh, ik, had, ik had een beetje gedacht om uh, met, uh, met Robin al iets uh, te vertellen over uh, wat, uh, de aanloop uh, naar, naar dit, uh, naar dit uh, gedeelte. Maar uh, neem van mij aan dat ze dus... Uh, Roy, kom er even bij, kom er even bij, kom er even bij. Ja, ja, ja, ja want, uh, want anders moet ik het uh, eigenlijk uh, gaan zeggen. En dat is natuurlijk niet helemaal uh, de bedoeling. Ruk dit microfoon een klein stukje naar beneden. Je mag ook zitten. Dat maakt mij niet uit. Ik, ga, dat, dat, uh... ik, ik kan het ook zo doen. Ja, ja. Hey, maar, uh, het, uh, ja Want we hadden al om zeven uur... al even een korte introductie. Um, ja. um, want normaal gesproken... zijn jullie toch een redelijk stevige band. Ja. En dit is toch een uh, magische verkenningsreis vanavond, denk ik. Ja, dit is voor ons uh, nieuw ook. Ja? En, uh, ja, normaal zijn we inderdaad een wat ruigere band. En, uh, <laughs> uh, dit, dit is voor ons niet, niet zo ruig, maar wel heel leuk om, ja? om te doen. Ja, Hoe hebben jullie dat uh, gedaan, uh, zo'n <coughs> beetje, om dat uh, toch voor elkaar uh, te krijgen? Ja, gerepeteerd. Hè? We hebben het een keertje doorgenomen. En, uh, <laughs> ja, we, we hopen daarmee uh, het neer te kunnen zetten. Ja. So. Uh, kan dit perspectief bieden voor misschien een, uh, een kleine intieme setting... Uh, als ja, zaal-eigenaren daar toch op ja, vragen. Want ja, je weet het maar nooit ja. natuurlijk in deze ja. periode. Want... De cijfers schieten inmiddels alweer uh, ja. omhoog. Uh, in We hebben het ge gehoord, ja. Nee, ja. natuurlijk. Wij vinden dit, uh, dit ook leuk. En uh, er is natuurlijk heel veel mooie semi-acoustische muziek ook gemaakt. Dus ja, ik vind het wel heel leuk om te doen. Dus wa ja. waarom niet? Ja. Nog even over jullie muziek. Ik haalde uh, vandaag ook een, een deels een beetje Sixties-achtig... Uh, een Sixties-achtig laagje haalde ik er een beetje uit. Oké. Okay. Klopt dat? Of dat, je... dat? Dat kan. Dat ja. kan. Ja, ja. Het is, de muziek is natuurlijk voor ieder de interpretatie die hij of zij eraan geeft, natuurlijk. Ja. Ja. Uh, maar uh, is jullie muziek ergens uit ontsproten? Uh, hebben jullie voorbeelden of, uh, of invloeden? Uh, ja. Ik denk dat wij allemaal zelf onze eigen invloeden hebben. Uh, ja, zoals ik, ik, ik ben een groot Doors-fan en ik ben opgegroeid in die, ja, je, met de jaren ja. negentig. Dus dat zijn en jaren tachtig muziek. We hebben heel veel goede muziek van de Smits en dat soort bands. dus ja. Ik heb een vrij ja, brede smaak. Wat dan uiteindelijk denk ik wat, wat inspiratie. Uh, dat je dat terug in de muziek. Maar ja. het is niet het doel om ergens op te lijken zo Nee, je dat, maken, dat, dat doe dat, je. Dat dat, doe dat, je, nee, je okay, nee, maar goed. Maar uh, ja. dat je dus ja. wel ergens voorbeelden hebt. En dat je zegt van nou. Maar jetsk is volgens mij niet zo'n groot fan van de Doors. Dus die, die nee, is weer fan nee. van heel veel andere dingen. En, ah. en, en, en, en uh, Dylan houdt weer een Jimi Hendrix fan. En Martin houdt weer van andere muziek. Dus. Ik denk dat alles een beetje ja, bij elkaar maar komt Maar het kan natuurlijk wel heel erg leuk zijn... als dat er op een gegeven moment bij elkaar komt... in ja. het geluid wat jullie ja, uh, buiten doen. Ja. Uh, ja. uh, want ik vond dit album... wat jullie nu echt krakenvers uh, uit hebben ge gebracht... Mm -hmm. een eigen geluid hebben. Ja. Een behoorlijk eigen geluid. Ja. Dus in dat opzicht uh, denk ik... Uh, dat, uh, in, ja, dat, je daar, uh, dat jullie daar alle vier in geslaagd uh, zijn. ja. Ja. Dus, dus het ja. is een, een fijn compliment een om compliment, vast mee, mee te beginnen. Ja. Ja, zeker. Um, ja. Goed, we gaan uh, nog even één nummer uh, draaien en dan, uh, dan is het zover. Dan gaan we beginnen met, uh, met het eerste blokje van twee. Ja. Uh, dank je voor even de korte uitleg uh, erbij. En uh, ik, uh, ik hoor graag uh, straks uh, met wat, uh, wat, het, uh, wat jullie gaan spelen. Ja, gaan we, we gaan straks beginnen met Red Letter Days... Red Letter Days ja. staat op het album. Ja. Ja. Um, goed, we, we draaien er nog één. Want de single die binnenkort uit gaat komen... is van Minor Citizen. Um, ik weet niet precies uh, hoe die heet. Maar dit is nog de oude single... Build On Sand. die bij ons dus uh, geweest is. En die waren er ook in geslaagd om een uh, hele akoestische versie van uh, een aantal nummers van hun werk uh, te laten horen. Dus wat dat er gaat, uh, zal dit uh, meteen ook vanavond het, uh, hetzelfde zijn. Um, de Arters zijn uh, in de studio. De soundcheck is gedaan. Uh, de laatste dingen worden nog eventjes uh, ja, erbij gepakt, eerlijk gezegd. En dan uh, is het zover. We gaan uh, luisteren naar zes nummers, maar liefst. Uh, en die staan, denk ik, ik uh, weet het niet zeker... Uh, allemaal op het album uh, um, Glass. Het album wat uh, niet zo lang uh, geleden is uitgebracht. Ik geloof eind juni. Um, Robin, het eerste nummer uh, wat, uh, wat jullie gaan spelen... Uh, dat heb je min of meer al gezegd. Ja, uh, Red Letter Day is ook het eerste nummer van, uh, van ons nieuwe plaats. En... Dan heb je er nog een tweede, die met uh, welke De tweede, Die heet I'm the Boogeyman. Ah, en die, die, staat dat, er op. Op die, die staat er ook op ons plaatsvinden. Die staat er ook op Nummer 9. Ja. ja Oké, okay. nou, uh, laat, uh, laat horen. Hier, uh, hier zijn ze. De Arters. Zorg wel even voor het uh, applaus. Hè? En dat, dat, dat doen we graag. Het... Ja. Volgende nummer is I am the Boogeyman. Ja, en uh, dat heeft iets met plagen te maken. Dus ja. uh, ik uh, weet niet of het allemaal met plaaggeesten te maken heeft, maar uh, dat, uh, dat horen we wel. Uh, uh, gla glaasjes draaien. Oké. Nee nee, een grapje. Hoor. Ik ben niet zo raar. Oké, okay, daar gaan we.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 Betreft deze gedenkwaardig, nu al gedenkwaardige optreden in deze uh, radio show van uh, Alternative FM. De uh, Arthurs zullen over een, denk ik, een minuut of. Nou, we zullen zeggen. tussen de 6 à 10 minuten uh, nog een keer uh, gaan uh, spelen. Het tweede blokje van twee, um, dat doen we zo. Eerst nog even uh, een aantal nummers uh, er even doorheen uh, mappen En uh, dat is uh, bijvoorbeeld uh, deze. is ook wel heel erg leuk. De Polyframes uit te horen. En zij hebben I'll ook een the single hebben the uitgebracht. Simpel zelf. My head keeps and the words can seem to come out. The puddles get bigger and I just can't figure it out I am a fool No one seems to care I am one in a million Simple souls You whistle in the sun and I remain in the rain just singing the blues The world keeps spinning and the words can't seem to come out The clouds get bigger and I just can't bij deze clip is dat uh, dit een beetje opgenomen is in de buurt. Namelijk een stukje noordwaarts uh, van het uh, Zandvoortse strand. Uh, op het uh, Bloemendaalse strand is deze clip geschoten van Before the Drop met waves. En daarvoor hoorde je Simple Souls van uh, de Polyframes. We kunnen een beetje ook wel aanmerken dat uh, de Arters ook uh, Noord-Hollandse roots hebben. dus die, uh, die gaan we straks zo horen na het uh, volgende nummer alweer. En dan uh, mogen ze weer twee nummers uh, spelen. Uh, dat horen we straks wel. Of dat ook weer rechtstreeks uh, te maken heeft met het album. Wat ze uh, nou ja, inmiddels twee weken geleden hebben uitgebracht. Want het is uh, op de laatste vrijdag van juni gebeurd. En uh, het, uh, ja, het is een beetje ook gek gelopen. Uh, we hadden ze op, uh, oorspronkelijk op de 24 e staan geldt ook voor iemand anders... die, uh, die uh, ook nog uh, zou moeten komen. Want volgende week komt Kai. Die, uh, die uh, zou ook al uh, eerder zijn geweest. Dus uh, er zijn nu gewoon... een aantal muzikanten met een inhaalverhaal... Uh, uh, bezig. De artiesten doen het vandaag. En volgende week doet Kai dat nog... Uh, bij ons. En dan is het uh, ook uh, wat dat betreft uh, weer helemaal bij uh, wat, uh, wat dat er gaat. Um, een groep uit Amsterdam. Uh, en een van de vier leden is een, een beetje bekender voor ons. Want uh, zij is... ...van oorsprong een Japanse. Ze heeft ook uh, samen gespeeld met Luc Nijman... ik heb het over Rai Satoshi. En uh, de dame in kwestie uh, speelt in een Amsterdams gezelschap... ...en dat beetje dat heet No Smoke. En deze single die zal in september gaan uh, verschijnen. We mogen hem vandaag even voor het eerst uh, laten horen. En dan gaat hij voorlopig even weer eventjes de kast in. Nummer dat heet Here Comes the Summer... Nobody, nobody knows, cause you Een leuke band hoor, eerlijk gezegd. Bij elkaar geraakt. Zootje zou je bijna kunnen noemen. No Smoke. In september zullen we ze nog wat veelvuldiger uh, laten horen... met dit uh, mooie nummer van zijn Heerkamp's de Summer. Nou ja, uh, die is eigenlijk uh, goed en wel losgebarsten. Ge uh, ook in een ander opzicht. Maar goed, uh, wij trekken ons zich uh, daarin helemaal niks van aan. Want wij nemen lekker het risico om gewoon een hele band... Uh, vanavond uh, in de studio te kwakken. Dus uh, wat dat er gaat, uh, moet dat gewoon kunnen. De uh, Arters uh, uh, hebben niet zo lang geleden... ik denk iets minder dan twee weken terug... hun tweede album, Glass, uh, uitgebracht. En daar staan een aantal wonderschone nummers op. Eigenlijk allemaal, want uh, ik uh, vind eerlijk gezegd... Uh, dat er uh, helemaal niks uh, mankeert aan dit uh, tweede album. Ik begon er al mee om 7 uur... en dat is de gewone uh, normale studioversie. Maar nu gaan we hem horen in de semi... De akoestische versie, namelijk Something with Oceans. 1, 2, 3, 4. staat hier niet, maar uh, ik zou hem. Uh, want dat is de clip namelijk. Uh, daar uh, zien we op een gegeven moment helemaal aan het begin. Uh, Robin in die badkuip zitten met het uh, kapiteinspetje op. Ja, vind, ik, ik vind het nog steeds een bijzonder nummer. wat, uh, wat jullie hebben uh, gemaakt. Ik heb hem ook eigenlijk uh, de halve zomer. heb ik hem vorig jaar uh, uh, gedraaid. Dus ja, uh, jullie hebben me daarmee gelijmd uh, in dat opzicht. Dus uh, daar uh, ben ik altijd heel erg blij mee. Uh, hij klinkt in uh, deze uh, versie. Heel erg uh, mooi, want ik uh, kreeg er ook echt uh, kippenvel uh, bijna een brok in mijn keel. Nou, dan heb je al wat uh, weten te bereiken hier uh, gezegd. Het uh, tweede nummer van dit uh, blokje van twee, uh, dat uh, komt er nu aan. En dat is track 4 van het album Glass. Ja. One, two, three, four... Ghost of Time. Dat was uh, track 4 van het uh, album van The Artist met Glass. 1. die we nog afgesluiten met dit tweede uur. Nou, die hebben we heel vaak uh, lopen promotie hier uh, bij uh, deze zender. Als ik het niet deed, dan deed het voormalig collega van de Sans het wel. Velline met alleen.